Then the flame of love died in your eyes My heart was broken too when you said goodbye Forever, it's all over now. Nothing left to say, just my tears. And de eerste grote hits van Engelbert Humperdinck aan het begin van de nieuwe aflevering van de late avond. Je hoorde The Last Waltz. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Zoals gebruikelijk gaan we je oren vertroetelen mm, met heerlijke muziek. Veel afwisseling vandaag. En er zit vast wel iets voor jou bij. En we hebben een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus dat gaan we straks ook doen. We gaan wandelen voor wensen. En wat voor wensen? Nou, ambulance wensen. Verder, Han van der Horst, uh, die gaat het hebben over de wereld, bemoeit zich met ons. Wij denken altijd steeds dat uh, wij met uh, de wereld moeten bemoeien, of juist niet. Maar ja, dat helpt niet, want de wereld bemoeit zich dus met ons en dat merken we iedere dag. Je hoort dat straks, zijn column van deze week. En we gaan het hebben over een manifest voor een onvriendelijke samenleving. Heb je dat weer op zo'n uh, late avond. Je hoort het hier in de show, dus blijf bij ons, blijf bij de late avond. Is de late avond. Van Chicago, Wishing You Were Here uit 1977, zo lang geleden alweer. En deze van Cullen Blundstone, van de Zombies weet je nog. En Dave Stewart met What Becomes of the Broken Heart. Tijd voor eerste onderwerp in de show, hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Wouter van der is mede-eigenaar van Bright Elephant. En hij heeft het over een manifest voor een rouwvriendelijke samenleving. ja. Ja, Wouter, welkom. Dank je. Ja, dat zijn zware woorden. Ja, of juist hele lichte woorden. Ik denk dat we iets uh, verleerd zijn in, ons, uh, in onze maatschappij. Dat is, wel, dat is ook een interessant historisch. Zeg maar, we zijn iets kwijtgeraakt in deze tijd. Een, een tijd waarin we steeds meer een individuele samenleving worden. Mm -hmm. uh, er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens. Één, één yeah. Maar je ziet bijvoorbeeld de activiteiten rondom de dood. Rondom yeah. sterven, rondom rouwen. Dat is toch geprofessionaliseerd. Dat is uit het publieke domein verdwenen. Mm -hmm. Waar de dood en rouw vroeger veel meer een community aangelegenheid was. In je buurt, in je straat. Ja. Witte, daar daar speelde het af. Ja, witte lakens voor de ramen. Witte lakens. Dus dat is heel interessant. Want iedere streek had dan ook weer zijn eigen ja. uh, gebruiken. Dat. Bij de ene gingen witte lakens. Bij de andere gingen de gordijnen eraf. Ja. Bij een volgende werd, werd letterlijk ook de kist voor het raam gezet, zodat voorbijgangers in de kist konden kijken... om afscheid te nemen. Dus het was een heel ge gebruikelijk beeld, ja. zag je. Um, en ook als je iets verder, maar zo lang geleden is dat ook weer niet... Uh, iets verder in de tijd terugkijkt... Er waren heel veel gezinnen... waar natuurlijk sowieso iedereen wel een keertje... een overlijden meemaakte van een kind... dat mm -hmm. er vijf jaar niet eens haalde. Ja, ja. Dat is voor ons nu allemaal heel gewoon. Maar dat is echt nog niet zo heel lang heel gewoon. Uh, dat, dat kinderen... een hele grote kans hebben om volwassen te worden. Er is een tijd geweest dat... Dat dat, nou, niet, nou ja. dat, dat maar 60% was... Die, ja, uh, die volwassen kon worden. Dus, ja. dus het was iets... waar je voortdurend mee te maken had. Uh, en nu... Lijkt het alsof de dood is bijvoorbeeld heel erg geprofessionaliseerd. Dat gebeurt heel vaak. Mensen overlijden altijd ergens aan. In een ziekenhuis. In een hospice. Uh, dus in professionele omgeving. Yeah. Uh, dus de aanraking met de dood, dat is ook steeds minder. Dus uh, je merkt dat we ook een soort maatschappelijk ongemak hebben om met... De zwarte kanten van het leven. Dus de donkere kanten van het leven met verdriet en tegenslag om te gaan. Ja, zijn we iets kwijtgeraakt dus eigenlijk? Ja, we zijn iets kwijtgeraakt. Ja. En, en um, je ziet nu in deze tijd dat er enorme wachtlijsten zijn... in de GGZ, in de gezondheidszorg. Um, en dat is wel een ingewikkelde, um, want de, de druk lijkt daar ook steeds groter. Maar dat komt ook omdat we als maatschappij, hè, samenleven is een heel mooi woord. Je leeft samen. Dat De samenleving is iets, is iets kwijtgeraakt. Uh, dus dat we niet meer met elkaar heel makkelijk dat weten op te vangen. Dus laten we daarmee leren omgaan. Ja, vandaar rouwvriendelijke samenleving. Ja, ja. En, maar rouwvriendelijk betekent ook je hoeft het niet alleen te doen. Kijk, wij, wij gebruiken in het manifest wat we hebben geschreven... want dat is eigenlijk onze visie op... ja, de samenleving moet hier weer iets gaan leren. En we hebben het over geletterdheid. En geletterdheid betekent eigenlijk dat we weer weten... hoe we moeten omgaan met iemand in onze omgeving die rouwt. En als je dat wil veranderen, dan moet je bij het kind weer beginnen. Mm -hmm. Het is een interessante vraag dat heel veel ouders... of, of die vragen zich af, ja, nu is oma overleden... Moet een kind dan mee naar de uitvaart of niet? Ja. Maar je ziet ook bijvoorbeeld de, ne de neiging... het konijn gaat dood. Ja. Nou, dan kopen we een nieuwe. Ja. Nee, we moeten helpen om dat kind... want die heeft zich. Dan heb je rouwverwerking nodig op dat moment. Ja, ja. Dus, dus huisdieren zijn een ideale ja, oefenplaats... Ja, ja. ja. ja. om met, ja. euh, met gemis om te gaan. Dus ja. je gaat daar afscheid van moeten nemen. Ja. En dat zijn af en toe knuffelige beesten. Maar dat is een hele goede oefening. Hm. Om te denken, het doet heel veel zeer... En er kan wel een ander komen, maar die is niet hetzelfde. Dus dat onder ogen zien van. Oh, maar er is ook toch, het lukt me toch om dat toch te leven na dat gemis. Ja. Dat leer je al als kind. Dus, dus je moet bij dat kind beginnen. Maar ja. dan loop je dus heel vaak tegen het ongemak van docenten en ouders aan. Ja, ja. He, dus, dus, dus daar moet echt een soort maatschappelijke verandering in komen. En gaat dat manifest daarover? Dat, dat, kan gaat daarover. Dus, dat kan je dus tekenen? Of is het geen manifest nee, het is te eigenlijk, je, je hoeft het niet te tekenen. Het nee, is nee. meer uh, dat je zegt, ja, wij willen hiermee aan de slag. Het manifest. Uh, je had het over stellingen die erin staan? Ja, dat zijn, we hebben zeven en uitgewerkt ze staan op rouwexpertise.nl. Mm -hmm. Dus daar gaan, werken we ook uh, samen met allerlei partijen aan. Om dat gewoon concreet te maken. Wouter van der Toorn. Mede-eigenaar van Bright Elephant over het manifest dat rauw vriendelijker moet zijn de samenleving. Ja. Dank voor het gesprek. Je Même en courant plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps de. D'un si grand univers, même en cent ans, je n'aurais pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur. Chanced upon this road that led to you, I could not see how anything. better than a dream higher than the moon hazy like a beautiful illusion crazy and in confusion and better than a dream This is a real sensation It's better than a dream Spannend, deze van Kitty Malua, Better than a dream voor straks. Deze mooie muziek. En Michel Fugain hoorde je ervoor. Een prachtig nummer uit 1967. Alweer zo lang geleden. In een ogenblik, of een paar minuten al. Zeg maar een minuut of vier. Een mooie column van Han van der Horst. Wel een heel inhoudelijke column. Het gaat over de wereld bemoeit zich met ons. En wij maar denken dat wij ons met de wereld bemoeien. Nou, het is totaal. Andersom. Je hoort het zometeen na deze van Snelle, zijn nieuwste single. Laat het licht aan. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al honderd keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met roto, lopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles slopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen op. Al is ze er al maandenlang niet meer Vannacht is het de allerlaatste Brengt die haar ontbijt op bed? En dan lopen ze een rondje door een nieuwe buurt. En dan brengt hij haar als altijd zelf wel weg. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt: Kijk eens liever, hier ga je wonen. Ze gaan je lievelings eten hier koken Ze gaan hier beter voor je zorgen dan ik kan Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen En ze kunnen vast niet slapen door de lamp Ze mag niet gaan maar het gaat niet meer Het is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de raadsverkiezingen zien al een week achter de rug vorige keer had ik het er nog over en nu wil ik er weer een verhaaltje over houden. Dat is niet zonder gevaar, want de kans bestaat dat u nu acuut een andere zender opzet. Gemeentes waar de helft van de kiezers kwam opdagen slaan zich op de borst. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat afzeilen van de Euromast... vanwege het feit dat de opkomst in Haarsstad iets groter was dan vier jaar terug... maar toch nog beneden de helft is gebleven. En ze krijgen gezelschap van premier Jette. Want ook die is trots. Wat een feest allemaal. Maar wellicht niet voor u. Wie weet behoort u tot de helft van de burgers die het allemaal aan hun goddelijke achterse zal roesten. Wat u betreft zoeken ze het op het gemeentehuis zelf maar uit. Ondertussen klotst en kolkt de wereld. De meeste van ons slagen er goed in de kwaadheid der tijden buiten de deur te houden behalve... Natuurlijk als ze schrikken aan de benzinepomp. Maar binnen is het behagelijk en gezellig. We worden zo akelig van de beelden uit andere landen. Daar heb je kans dat een minitroon door het open raam naar binnen vliegt. Bij sommige kerkdeuren zamelen ze van alles in voor Oekraïne. U doet daar dan aan mee. Maar voor het overige houdt u zich liever bezig met de kleine zorg in uw eigen omgeving. Wellicht zegt u, laten we eerst onze eigen problemen oplossen in dit land. Voor we ons met de rest van de wereld bemoeien. Het probleem is, de wereld bemoeit zich wel met ons. Ik zal eens wat vertellen. In Washington is president Trump omringd door allerlei raadgevers die geloven dat de eindtijd is aangebroken. Binnen afzienbare tijd zal Jezus Christus terugkeren. ...om te oordelen de levenden en de doden. Wij moeten die wederkomst zoveel mogelijk bevorderen... ...denken deze adviseurs van de machtigste man op aarde. In dat kader zijn ze voorstander van de huidige oorlog in het Midden-Oosten. Christus komt. Voor die tijd moeten we de antichrist verslaan. Die zit samen met de hoer van Babylon in het Midden-Oosten... ...meer in het bijzonder in Iran en in Libanon al bij de organisatie Hezbollah. Aan de andere kant, in Teheran, denken de ayatollahs er precies zo over. Ook zij gaan ervan uit dat we in de eindtijd leven. Ze verwachten niet dat Jezus alleen komt... ...maar dat hij verschijnt samen met de Mahdi. Deze Mahdi, of verlosser, is de twaalfde imam van de Shiiten. In 868 verdween hij spoorloos, maar... Op deze manier zal hij zich opnieuw manifesteren. Mij ontbreekt hier de tijd om precies uit te leggen wie de macht die is en welke rol die speelt in het Syedische geloof. Maar u moet van mij aannemen dat de Ayatollahs en hun aanhangers dit hartstochtelijk geloven. Samen met Jezus zal de twaalfde imam dus ten tonele verschijnen voor het laatste oordeel. Daarom bestrijden de Ayatollahs op hun beurt ook... ...het kwaad en de Satan. Alleen volgens deze geestdrijvers... ...zijn dat de Verenigde Staten... ...en wat ze noemen de Zionistische entiteit. De sterk stijgende prijzen van olie en gas... ...zijn onderdelen van de strijd... ...die aan de eindtijd en het laatste oordeel voorafgaat. Zo denken ze bij alle oorlogvoerende partijen over. Misschien moet u nu al... Eerst in uw portemonnee kijken... ...voor u een rit maakt... ...in dat dieseltje van u. Van de herfst gaat u zich... ...wezenloos schrikken... ...van de prijzen die de energieleverancier... ...voor gas en licht berekent. Marktconform conform zegt hij... ...hij kan niet anders. In Azië... ...komen na... ...drie weken oorlog... ...al hele landen tot stilstand. Dit is hoe de wereld zich met uw veilige huis bemoeit. U kunt die niet buiten de deur houden. Wat we straks hard nodig hebben zijn gemeentebesturen die ons bij elkaar begrengen om de moeilijke tijden die er ongetwijfeld aankomen gezamenlijk het hoofd te bieden. Als de nood aan de man komt hebben we niet alleen Individuele verantwoordelijkheid nodig, maar daarnaast net zo hard en misschien wel harder en misschien wel. juist collectieve verantwoordelijkheid. Dat we omzien naar elkaar. We moeten elkaar helpen en bij de hand nemen. Anders kunnen we straks geen van allen de rekening betalen. Het is te hopen dat de pas gekozen gemeenteraadsleden dit beseffen. nu het op collegevorming aankomt. Een huis bouw je niet alleen. Dat bouw je met z'n allen. The hammer and a nail now nail it well we worked so hard to build a little house together in the snow or the rain or the ice cold wind whenever no matter what the weather we're together The snow and the rain or the ice cold wind whenever De regio Zuid-Holland Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen. Aan de kant gelaten En dan ineens is iedereen op straat Je hoort al gauw Hij heeft weer toegeslagen Dan hoef je verder niets te vragen Want hij grijpt een ieder vroeg laat En heel lang wordt er nog gesproken Hoe het slachtoffer moet zijn weggedoken Van wat de een gehoord heeft Wat de ander zei Bij. De moordenaar, hij rijdt je klem En op je voor je leven rent op niets verdacht Ineens is hij daar, de moordenaar Het is dinsdagmorgen kwart voor zeven De mist die is wat weggedreven Een man alleen loopt haastig naar zijn werk een gilde klas van rem, seconde stil, het is beklemmen. En aan het zet ocht iedereen het merkt. En heel lang wordt er druk gesproken. Hoe de man nog moet zijn weggedoken. Van wat de een gehoord heeft, wat de ander zei. De moordenaar, hij gaat er staat er zwijgen bij. De moordenaar. Dat is een trein, stalen ros van de RTM. Op niets verdacht wordt je hem gewaar, de moordenaar. Laatst daar heeft gereden, ik dacht die is voor altijd van de baan. Maar ergens aan een verre dijk, daar staan een tiental trams te kijken, zie ik opeens die moordenaar weer staan. Ik glimmer in, daar valt het dak, zodat ik door de bodem zak. Kijk, daar lig ik roerloos op een zij. Bij. De moordenaar, dat is een trend, stalen ros van de RTM, op niets verdacht, ineens is hij daar, de moordenaar. De moordenaar, dat is een trend, stalen ros van de RTM, op niets verdacht, ineens is hij daar. Amazing stroopwafels, een historisch nummer zou je kunnen zeggen. De Moordenaar, ja, je kunt hem natuurlijk nog altijd zien in het RTM Museum... Hè? op de Zuid-Hollandse eilanden, prachtig. Dus zeker een uh, reden om te bezoeken deze zomer als uitje in het weekend. Want je bent een paar uurtjes met de kinderen hartstikke lekker bezig. En uh, bezig met de historie van de Moordenaar de Ouderwetse Tem. Goed, over een paar minuten gaan we praten over wandelen voor wensen. En dan gaan we het hebben over ambulancewens. En we praten zo meteen met Menno Kuiper. Hij is de operationeel manager. En je weet dat ambulancewens doet heel goede dingen. Dus luister vooral mee naar de BG's. En I started a joke.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 We'll I'm right Het volgende onderwerp gaat over wandelen voor wensen. En dat onderwerp doe ik met Menno Kuiper, die is in de studio. Menno, welkom. Hallo. Jij bent van de Stichting Ambulancewens Nederland. Ja, dat ja. klopt. Uh, we gaan het zo hebben over wandelen voor wensen. Maar die wens van de ambulance, dat is toch even een uitleg. moet moeten een kleine uitleg hebben kort. Ja, Stichting Ambulancewens die, uh, vervult uh, wensen voor niet meer mobiele terminale patiënten. Maar we doen het ook voor uh, niet mobiele dus. Ja, ja, maar je hebt wel ambulances nodig en die hebben jullie ook. Ja, we vullen wensen voor mensen die ze dus afhankelijk zijn van licht vervoer. Dus mensen die niet mobiel zijn. En toch zie ik nu staan dat we het gaan hebben over wandelen voor wensen. Ja, ja. ja. We Vertel. Gaan, ja, we gaan wandelen voor wensen. Dat doen we om uh, de, ja, de bewustwording groter te maken wat wij doen. Hm. We gaan uh, 25.000 stappen zetten. En dat, zijn, uh, dat staat gelijk aan de 25.000 wensen die we vervuld hebben. En zo kom je dus iedere stap eigenlijk, heb je de herinnering aan hoeveel wensen wij vervuld hebben. Dan doen jullie alles met ambulances. Dus op vier wielen en dan gaan jullie lopen. Ja, uh, dat komt omdat uh, we waren op zoek naar een uh, evenement wat wel laagdrempelig was. Mm -hmm. uh, waarin mensen snel mee konden doen. Als je dat hebt bijvoorbeeld met een hardloopwedstrijd, daar moet je echt voor trainen. Ja. Uh, maar wandelen met een grote afstand kan je ook wel trainen. Maar daar kunnen natuurlijk wel meer, meer mensen aan meedoen. En uh, zo kwamen we dan op het idee om uh, dit evenement te organiseren. Ja, en hoe gaat dat in zijn werk? Dan, kan iedereen dan meelopen? Ja. Dat is wel de bedoeling natuurlijk, ja. want jullie willen de bekendheid vergroten. Ja, uh, iedereen kan uh, uh, meedoen. Uh, we hebben meerdere afstanden. We hebben dan een afstand voor 25.000 stappen. Dat is ongeveer 20 tot 21 kilometer. Oh, je rekent meer in stappen dan in kilometers? Ja, ik. we rekenen meer in stappen ja. dan in kilometers. Uh, dat is modern kilometer. hè? Dat uh, zit ja. op je telefoon en zo? Nou, dat komt natuurlijk omdat we ja, terug willen koppelen aan die 25.000 wens. We hebben 25.000 ja. stappen. Uh, je kan ook uh, 12.500 stappen en dan heb je dus de helft. Ja. En we hebben ook een kinderroute en die is ongeveer zes, zevenduizend stappen. Oké. Okay. Zo hopen we een terugkerend evenement uh, te organiseren. Mm. En dan hopen we natuurlijk volgend jaar uh, meer stappen te kunnen zetten voor die wensen. Ja, ja. en meer mensen te kunnen helpen nog misschien. Ja. Zeker. Ja, ja. Uh, ja, als je daar mee wil doen, hoe gaat dat in zijn werk en wanneer is het, vindt het plaats? Ja, het evenement is op 29 maart mm -hmm. en je kan je inschrijven via wandelenvoorwensen.nl. Ja. Uh, ja, op die website is eigenlijk alles te vinden en kan je ook selecteren welke afstand je wil inschrijven. Ja. En waar vindt het plaats? Het vindt plaats in Portugal, Rome ja onder uh, Rotterdam dus je ja, onder Rotterdam ben. bij een restaurant uh, Tasman. Maar dat staat allemaal op de website als ja. dus je inschrijft neem ik ja. dan. En je betaalt wel voor de inschrijving? Ja, we hebben die ook uh, weer gekoppeld aan die 25.000 wens. We hebben hem 25 euro gemaakt en het volledige bedrag gaat dus naar de stichting. Ja. Uh, we vragen ook iedereen als daar mogelijkheid toe is om een, uh, zichzelf te laten sponsoren mm -hmm. en dat kan via onze sponsorpagina en dan. Uh, ja, hopen dat we daarmee nog meer donaties... Uh... Ja, staat ook op de website ja. hoe verder je loopt. Nou ja, als je denkt, nou, dat vind ik leuk om iemand te sponsoren, dan doe je dat gewoon. Ja, ja. En mensen moeten dat zelf vragen, want dat regelen jullie niet natuurlijk. Dat uh, mensen zelf doen, Ja, ja, ja. Uh, mensen kunnen zelf hun eigen uh, sponsorpagina aanmaken. Uh -huh. En die kunnen zij delen in hun netwerk, uh, op social media of... Uh, ja, doorsturen via ja. WhatsApp. Ja. En die zondag uh, wordt er gelopen, 29 maart, uh, mooie route. Ja, we hebben een route door uh, ja, Albrands, de hele Albrandswaart, eigenlijk. Oké, okay, natuurlijk. Uh, Portugal, roon En we komen eigenlijk ook langs plekken waar de stichting iets betekend heeft. En op die route staan dan ook wensfoto's en vrijwilligers. Jullie mascotte, die, op het plaatje hier wandelt die ook mee? Ja, uh, dat is Mario de Beer. We, ja. Mario de Beer die gaat ook een stuk meelopen met de kinderroute. Oh ja, dat is natuurlijk voor die kinderen wel even. Ja. ja. zeker wel. Uh, mensen die mee willen doen via de website, hè, zei je ja, al. Ja, ja. via wandelenvoorwensen.nl. Wandelenvoorwensen.nl, dan kom je het allemaal tegen. Hoe laat begint het zondag? Hoe laat moet je er zijn? Ja, dat hangt er vanaf welke afstandje, uh, welke okay. afstand je meedoet. Ja, we staat ook op de website. Ja, en dat dan. staat ook op de website. Uh, de langste afstand begint erg vroeg. Uh, dat is om half negen start cool. die. En de andere uh, afstanden, ja, de, die volgen daarop. Ja, ja. en dan laten we hopen dat er veel mensen zijn... die mee willen doen met deze prachtige wandeltocht... ten behoeve van die ambulancewensen. Dankjewel voor het gesprek. Menno dankjewel. Kuiper van Operationeel Manager Stichting Ambulance Wens Nederland, een mondvol. Maar dat hoort er allemaal bij. Ja, dankjewel. En heel veel plezier ja, ook ja. tijdens die dag. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl Trouble Middernacht, de late avond.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 Real. I've looked at love that way But now it's just another show You leave them laughing when you go And if you care, don't let them know Don't give yourself away I've looked at love from both sides now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 wat een prachtig nummer. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. He? Houston en Bo Sides. Now. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf ook weer met de prachtige muziek. Zoals altijd. En ook weer een leuke onderwerp. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zometeen. Wel rusten. Prachtige dromen. Rustige dromen. Geen nachtmerries. En als je gaat werken. Een rustige nacht. Een goede dag. Tot de sluit van de show. Toepasselijk in het donker. Mooie nacht.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 Horen ze je niet? Dus hou je adem nu maar in en stik niet. Dus Houd je adem nu maar in en stik niet in het donker.